uur. Dit is Ron Jebkemaan met het NOS-journaal. Singapore heeft te maken met de ergste smoke in jaren. De luchtkwaliteit heeft nu officieel het predicaat ongezond gekregen. Volgens het Nationaal Milieuagentschap van Singapore wordt de smog veroorzaakt door de rook van de bosbranden op Sumatra, die door de wind naar het oosten wordt geblazen. Veel inwoners van de stadstaat bleven vandaag binnen. In Maleisië, direct ten noorden van Singapore, hielden honderden scholen hun deuren dicht. De Maleisische premier Mahathir heeft in een brief aan de Indonesische autoriteiten... zijn zorgen geuit over de branden op Sumatra. Het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen... is in een deel van de Rotterdamse haven met onmiddellijke ingang stilgelegd. Het gaat om het amplassement Waalhaven-Zuid. Er kan daar volgens spoorbeheerder ProRail niet veilig genoeg geblust worden. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft ProRail gevraagd... hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan... De spoorbeheerder houdt er rekening mee dat het terrein maanden niet kan worden gebruikt. Voor de vervoerders van gevaarlijke stoffen wordt uitgekeken naar andere locaties. Door het lerarentekort gaan de schoolprestaties van kinderen achteruit. Dat zeggen leraren in een enquête van vakbond CNV Onderwijs en het AD. De leraren zien vooral dat bij kernvakken als rekenen, spellen en lezen het niveau achteruit gaat. Ook zien ze dat leerlingen onrustiger worden door veel wisselende gezichten voor de klas. Ze krijgen dan vaak minder individuele aandacht. In de Zimbabweanse hoofdstad Harare zijn veel Afrikaanse leiders bijeen om afscheid te nemen van oud-president Robert Mugabe. In het stadion waar de officiële afscheidsceremonie plaatsvindt zijn onder andere de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa en de Keniaanse president Kenyatta aanwezig. China, Rusland en Cuba hebben afgevaardigden gestuurd. Oud-dictator Mugabe overleed vorige week op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Singapore. Het weer, zon en stapelwolken vanmiddag, er staat weinig wind en het is tussen de 18 en 23 graden. Morgen ook een zonnige start, maar later raakt het vanuit het noorden bewolkt. Het wordt iets warmer met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A27 richting Almere bij Knopje Demnes, 2 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik ben Sander Hoogendorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soup begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan.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 Muziek van Whitney Houston. Je daar met uh, I Wanna Dance With Somebody. 8 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. De Zandvoortse Radio. En We zijn er weer tot aan 5 uur vanmiddag. Studio Tolweg 10A. Het zonnetje schijnt lekker uh, buiten Albert -Jung. En wij zitten weer lekker binnen. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom bij 3 uh, uur lang live radio uh, op uw lokale zender. Uh, vandaag, uh, ja, mooi weer buiten. Uh, vele activiteiten. Uh, wist je dat het kerst was vandaag? Echt waar? Ja, bij Beats Club 10 is het uh, vanavond kerst. En daarover later natuurlijk meer. Verder hebben we natuurlijk uh, op het circuit uh, volop activiteiten tijdens de Benelux Open Races uh, vandaag en morgen. En is er ter hoogte van Burnies op een Jetski Challenge aan de gang. Die, ook van, die is gisteren al begonnen en die duurt tot en met morgen. En verder hebben we natuurlijk ook nog het Bikes and Boards Festival. En dan daarvoor moet u beide zijn bij de spot. Dus uh, activiteiten uh, genoeg uh, vandaag in ons prachtige dorp uh, Zandvoort. Wat gaan we vandaag nog meer doen? Nou, zoals u van ons gewend bent natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is nog weer van alles te doen. Ondanks het feit dat het hoogseizoen voorbij is, zijn er nog uh, voldoende activiteiten die uw aandacht uh, verdienen. Uh, blijft het zo, wordt het mooier? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht... Het dier van de week, daar moet ik toch even bij stilstaan. Kan je, je nog herinneren dat we Toppie in de, uh, in de uitzending hadden? Ja, zeker. Vorige week. Nou, die is inmiddels gereserveerd. Bailey's, kan je die ook nog herinneren? Ook nog. Die, is, die heeft ook een thuis gevonden. Sinbad. Die is verhuisd naar Groningen. Die, mensen uit Groningen, die waren hier in, uh, af vorig weekend uh, in Zandvoort. En die zagen uh, de omschrijving van Zimbad En die zijn naar de huis gegaan. En die zeiden van, nou, Zimbad gaat met ons mee. Dus Zimbad heeft ook een thuis. Maar wie nog geen thuis heeft, is Leon. Dus, uh, Leon. Leon! Ja, We hebben vandaag het dier van de week en die luistert naar de naam Leon. Het gedicht van de week, ik heb het niet zo moeilijk voor je gemaakt. Ik heb er drie uh, voor je klaar liggen. Dat valt mee deze nou, week. Dat valt mee deze week, dus dan mag je rustig even één uitkiezen. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uiteraard staan we uh, stil bij uh, de afscheidsreceptie van uh, onze voormalige burgemeester Nick Meijer... gisteravond in Nieuw Unicum. Uh, wat gaan we nog meer doen... Uh, ja, er is natuurlijk afgelopen week ook veel, uh, veel nieuws weer uh, uh, over het Formule 1 gebeuren. Niet zozeer over de race en rij, maar om het rand gebeuren. Daaromheen daar staan we natuurlijk ook bij stil. En in het tweede uur hebben we een reportage van onze collega's van vandaag, van NPO. Die waren afgelopen week, afgelopen woensdag uh, hier in Zandvoort. En zij hadden een interview met Jas Akkerman. En Charles Ackerman is van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. En ook in die, die documentaire, uh, in dat verslag, hoort u de reactie van circuit directeur uh, van de Formule 1, Jan Lammers. Dat in het tweede uur. Verder natuurlijk gewoon een regulier, regulier uh, PIS-report om kwart over vier. Volgende week gaan we in Singapore weer los. Maar er zijn natuurlijk van al, allerlei activiteiten vanuit nieuws, vanuit de pitstraat. Verder kijken we met één oog naar het KLM Open. En dan heb ik het over golf. Het is het tienjarig jubileum. En die wordt dit weekend verspeeld op de International in Amsterdam. En Joost Luiten begon vandaag met een min 7 score overall. En heeft de laatste tot, tot, tot op heden een slag moeten inleveren. Dus die is terug naar min 6. Maar daarover later meer. Pit Report, KLM open, Sportkort. Dat allemaal in het derde uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En weet je wat? En als u vandaag mist, op maandagmiddag worden we herhaald. Hè? Tussen 2 en 5. Tussen 2 en vijf. Hartstikke okay. goed. Dankjewel Albert-Jan. Weer heel veel te doen vanmiddag tussen 2 en 5. En ook op de maandagmiddag dus. hè? Dan zeggen we een goede maandagmiddag. En leuk dat je erbij bent. Zie FM Zandvoort, we zijn er 24 uur per dag. Of de zonna schijnt of het regent, het maakt ons niet uit. Hier is Sunrise. De stem van de trein de Oosterhuis. En dan in de groep Taut Dat was That's Me Damn. Daarvoor trouwens uh, lekkere zonnige muziek van uh, Simple En de Sunrise. Het is tijd voor het Nieuws in het kort. Hier is AJ. Op zaterdag 31 augustus jongsleden werd rond 11 uur een 62 jarige parkeerwachter beroofd van zijn cashgeld. De parkeerwachter was aan het werk bij de parkeerplaats... de Watertoren aan de Torbekkenstraat te Zandvoort. Een Duits sprekerde man vroeg hem de weg... en even later beroofde hij de parkeerwachter van het parkeergeld... dat hij bewaarde in zijn heuptas. Er is voor honderden euro's aan parkeergeld buitgemaakt door de verdachte. Na de beroving rende de man weg via de Westerparkstraat en in de Oosterparkstraat raakte het slachtoffer de daders helaas kwijt. Het signalement van de dader. Hij is tussen de 40 en 45 jaar oud. En hij is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij heeft een baard, een bol gezicht en kort krullend blond haar. Een lange spijkerbroek en een bruinachtig overhemd. Herkent u het signalement of heb je andere informaties die deze beroving, uh, met deze beroving te maken hebben? Bel dan met 0900 8844, 0900 8844. Een, Of liever anoniem, dan kun je bellen met 0800 7000 0800 7000. In de nacht van woensdag 11 september is tussen half uur morgens en vier uur morgens een inbraak gepleegd in een woning aan de Sofiaweg. Het basisteam Kennemer-Kust zoekt getuigen van deze woninginbraak. De inbrekers hebben met een breekijzer een raam ingeslagen om toegang tot de woning te krijgen. Het gaat om drie jonge mannen met een slank postuur. Ze zijn te voet gevlucht naar de Tollensstraat en vanaf de Tollensstraat naar de burgemeester Beekmansstraat. Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom. Ook camerabeelden of foto's kunnen belangrijk zijn. Zoals gezegd, de politie is te bereiken op via 0900 8844, 0900 8844... of meld anoniem 0800 7000, 0800 7000. Een inbraak voorkomen? Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto... noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met de alarmnummer 112... En voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u gewoon 0900 8844 Op de website van de politie en het politiekeurmerk uh, Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen. Dinsdag 24 september is het zover. Na het startslot gelost te hebben door de burgemeester zal niemand minder dan het Olympisch zwemkampioen en zwemmen Maarten van der Weijden de nieuwe wildwaterbaan in Centerparks Zandvoort openen. Samen met een geselecteerde, ba met, met geselecteerde basisschoolleerlingen zal hij door de 116 meter lange wildwaterbaan glijden. Het feestelijk programma begint om kwart over twee. De opening zal live worden gestreamd via Facebook Centerparks Zandvoort en via de Insta Centerparks Park Zandvoort. Centerparks Zandvoort is druk bezig om het park in een nieuw jasje te steken. Volgens Mark Giethoorn, de directeur van het park, is de bouw van de wildwaterbaan een van de hoogtepunten in de totale verbouwing. Zo is de baan voorzien van allerlei specifieke effecten om de beleving compleet te maken. Zoals waterkanonnen, waterbubbels die rood-blauw uh, kleuren en bruisende watervallen. En warme en koude luchtstromen boven het kolkende water. Kortom, Zandvoort is dan weer een attractie rijker. En dat is allemaal op dinsdag 24 september met niemand minder dan Maarten van der Weijden. Op maandag 30 september aanstaande start het Rode Kruis uh, afdeling Zandvoort weer met een nieuwe EHBO-opleiding. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat zij moeten doen als er een ongeluk gebeurt of, of als er iemand niet, meer lekker, of iemand niet lekker wordt. In twaalf bijeenkomsten leert u anderen hoe u moet handelen bij een bloedneus of hoe u iemands leven kan redden bij een hartstilstand. Ook is er aandacht voor eerste hulp aan kinderen en baby's. Onder leiding van ervaren instructeurs van het Rode Kruis vinden de lessen plaats op maandagavond van 8 uur tot 10 uur s'avonds... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetstraat 14 te Zandvoort... De kosten bedragen 200 euro. Dit is inclusief boekenmateriaal en examengeld. Bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed. Mocht u na de opleiding besluiten u in te zetten als vrijwilliger voor onze afdeling... dan krijgt u dit bedrag onder voorwaarden terug. Enthousiast geworden meldt u zich dan aan bij Ingrid Klok... door een e-mail te sturen naar iklokapenstaatjerodekruis.nl iklok, iklok, Rodekruis.nl Dankjewel Albert-Jan. Je had het net over die straatrover op die parkeerwachter. Ja. Nou, mochten de de foto van de dader uh, willen zien... kijk dan even op onze ZFM-app. Daar staan uh, de foto's op van uh, de dader, een drietal foto's. En anders kun je ook uiteraard kijken op de Facebook-site van uh, ZFM. Ook daar vind je de foto's terug. Ja, zonnetje schijnt uh, hier in Zonvoort. We hebben er weer zin in. Drie uur lang Zonvoortse radio tot aan vijf uur vanmiddag... met Inros Ramazzotti en Terra Promessa. Sei mo ragazzi di oggi pensiamo sempre all'America guardiamo lontano kijken sogno lontano e la nostra passione incontrare nuova gente provare nuove emozioni stare amici di tutti d'andare in Vuoti, seduti in qualche baan e camminiamo da soli. Nella notte è più scura, anche se il domani ci fa un po' paura. Finché qualcosa cambierà. con i giorni davanti e in mente un'illusione non siamo fatti così parliamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro Aan het begin van deze plaat van Eros Eeros had hij het over het weer. Dat het vandaag mooi is, maar blijft dat ook zo. Nou dat hoor je ze dadelijk in het CFM weerbericht. Zo rond half drie.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 Topin' up the rest of the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the money, the Even lekker dansen met deze single van uh, Mabel en Don't Call Me Up. Ja, vanavond hoor je ze weer uiteraard de 40 beste platen van Europa in de Eurobreakdown. Tussen 7 en 9 met Mike Buleen. En wie weet deze plaat ook nog wel. Ja, het is tijd voor het weer. Was even fout, uh, Jingles, nou, ik reken hem goed. Oké. Okay. <laughs> het is dit weekend, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Uh, prachtig nazomerweer. Na een lokaal nevelige of mistige start... schijnt de zon vandaag volop. Het blijft droog en er staat nauwelijks wind. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10 à 11. Morgen is het ook prachtig nazomerweer met volop zon. Wel neemt vanuit het noorden de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog en het wordt 21 à 22 graden. Hey, daar is de jingle. Maandag, luisteraars en kijkers, is er kans op regen. De temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. De dagen daarna is het fris met maximaal 16 tot 18 graden. Wel schijnt geregeld de zon en is het vaak droog. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Aan het eind toch nog even dat jingeltje. Hè? Ja, heel, dus goed, heel goed. Helemaal goed. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk op de ZFM-app onder Meteo Zandvoort. Het weerbericht van Lex van de Hoorn. En uiteraard volgende week weer meer weer om half drie bij Zandvoort op zaterdag. Dan weet de nieuwe burgemeester of pas waar hij aan toe is. Wie beeld de city on rock and roll. Hij is muzikaal, die David Molenburg. Dus uh, hij kan aan de bak Nick Meijer die laat gewoon een city in uh, rock and roll achter. Zo is het maar net hoor, de, de single van Starship. We hebben het natuurlijk over het uh, afscheid van uh, onze eigen burgemeester uh, Nick uh, Meijer. Gisteravond in uh, Nieuw Unicum. Ja, gistermiddag heeft burgemeester Nick Meijer afscheid genomen als burgemeester van Zandvoort. Na twee termijnen van zes jaar vindt de burgemeester het genoeg. Hij is nog wel beschikbaar als burgemeester in een andere gemeente... maar vindt dat het nu voldoende is in Zandvoort. Honderden mensen kwamen gisteren hem en zijn echtgenoten Janni bedanken... en wensen hem het beste voor de toekomst. Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk... burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk... wethouder Gert-Jan Bluis namens het college... en mevrouw Geuransson als plaatsvervangend voorzitter van de Zandvoortse gemeenteraad... overladen hem met complimenten. Alleen waren allen waren even oprecht. Het raakte Meijer meer dan ook zichtbaar. Ook werden de nodige cadeaus overhandigd waarvan die van Geurensson misschien wel het meeste indruk maakte op de scheidende burgemeester. Namens de raad krijgt de vrijwilligersprijs van Zandvoort, die jaarlijks wordt uitgereikt, een nieuwe naam en een, tro een nieuwe trofee. De burgemeester Nick Meijer vrijwilligersprijs. Dit omdat zowel Nick Meijer als ook zijn vrouw Janni... altijd heel veel vrijwilligerswerk hebben gedaan in de gemeente Zandvoort. De wisseltrofee is een schitterende valk in brons... gemaakt door Kitty Warnawa. Voor de gelegenheid was er ook een tweede exemplaar vervaardigd die het echtpaar zelf mogen houden. De beide beelden werden door twee Zandvoortse vrijwilligers overhandigd. En dan gaan we nu naar het interview... wat onze collega Roy van Buringen had met een van de aanwezigen. En allereerst de wethouder Verheij... De afscheidsreceptie van burgemeester Niek Meijer is nog in volle gang. Ik sta hier naast wethouder hij. Hoe heeft u het ervaren? Ik vond het een ontzettend bijzondere bijeenkomst. Ik vond dat Niek zo goed getypeerd werd en de woorden van dank die waren meer dan terecht. U bent nog niet heel erg lang wethouder. Hoe heeft u die tijd ervaren dat u toch met hem samen hebt moeten werken? Nou, niet moeten, maar mogen. Mogen, mogen ja, ik vind het echt... Uh, Nick en ik kunnen ontzettend goed samenwerken. En ik ken hem al wat langer, want ik zat in de, de gemeenteraad van 2010 tot 2014. En toen uh, heb ik ook uh, veel met hem gesproken. En ja, hij staat altijd uh, voor je klaar en heeft goede adviezen. Dus ik heb het uh, echt als heel prettig ervaren. Wat uh, gaat u aan hem missen? Het luisterend oor, de goede adviezen, ook over onze kinderen en, en het, ja, het praten over het gezinsleven. Dus echt ja, een hele fijne collega en die ga je missen. Zandvoort staat bekend om zijn filens. Als we hier achter ons kijken, er is al een uur een file van een rij dan. Ja. ja, ik vind het heel mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is eh, en dat de mensen echt de moeite nemen om eh, hier naartoe te komen en hebben ook gedachten te zeggen. En niet alleen Niek... maar natuurlijk ook Janni, want die... heeft ook zoveel gedaan voor Zandvoort... en dat vind ik heel erg bijzonder. Bedankt voor uw tijd. Heel graag gedaan. Dat was Roy van Buring in gesprek met... Ellen Vey, gisteravond dus... tijdens de receptie. Ja, Ook Gert-Jan Bluis had de gisteren de nodige... verrassingen voor het echtpaar. In lijn met het voorgaande had het college... zonder dat Meijer aanwezig was, besloten... om beide de waarderingspeld CQ-hanger... van de gemeente Zandvoort toe te kennen... Waar Meijer normaal gesproken bij de overhandiging van deze bijzondere prijs zelf het bijbehorende gedicht van Ada Mol declameert, was nu de dichteres zelf aanwezig om deze taak te vervullen. Na het officiële gedeelte, dat was, uh, uh, dat was gegoten in een bijzondere buitengewone raadsvergadering in Nieuw Unicum, kwamen enkele honderden belangstellenden uh, Meijer en zijn echtgenoten bedanken voor 12 jaar burgemeesterschap van onze mooie gemeente Zandvoort. Niek en Janni blijven voorlopig nog in Zandvoort wonen... maar zullen niet meer deelnemen aan officiële gebeurtenissen. Ook aanwezig was mevrouw Ans Wacht waarbij... Wachten duurt zo lang. Ja, wachten duurt, duurt zo lang. Duurt zo lang. Ja, wacht. Vielen in Zandvoort, maar dan dit keer voor Miek Meijer. Ja, tuurlijk. Daar doen we het toch voor. Daarvoor staan we hier. Ans, en... wat was jouw band met Niek? Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, een heb in de raad gezeten. Dus dan kwam je vaak met Niek en Jannie kwam je in contact. Jannie kwam ik ook vaak tegen als ze met de hond uitliet En ik woonde daar. kwamen elkaar altijd tegen. Dus zo krijg je een goede band. En natuurlijk vanwege de wurf dat hij er altijd was. Dus Eigenlijk in, in ja, haar natuurlijk met de hond. En dat vreek in de inderdaad dat je ze tegenkwam. Persoonlijk ook, op persoonlijk vlak. En dat je natuurlijk uh, ja, met de vereniging, met de folklorevereniging, dat ze er altijd kwamen met de uitvoeringen. maar ook... dus ook in kostuum. Ja, dat is leuk. Want je bent hier in kostuum. We hebben geen beeld erbij. Maar, Ans, uh, je hebt ook aardappel geschild met Niek. Ja, dat klopt. Met het aardappelschillen op het plein. Misschien komt het ooit nog terug. En daar was hij ook bij. Hij was echt wel een, een mensenman ook. Hij stond wel altijd dichtbij. Want ik bleef altijd van meneer en mevrouw. Zeg, houd nou eens een keer op. Zeg, nou is Niek. Zie je, ja, maar ik weet niet. Ik weet, dat durf ik eigenlijk niet. Want zo ben ik niet opgevoed. Hij zegt, zeg nou gewoon Niek en Jani. Hij zegt, want dat meneer, dat vind ik zo dom allemaal. Dus zo, het was eigenlijk gewoon een man die onder de mensen stond. En dat vond ik zo heerlijk aan hem. Je bent bijna aan de beurt. Ja. Ga je nog iets bijzonders tegen hem zeggen? Ja, we hebben een uh, echte sandvoort. Uh, kijk, vroeger als je geen, uh, hadden de mensen geen geld. Dus ze gaven geen cadeaus. Maar de een had een aardappellandje, die gaf wat aardappelen. De ander ging een broodje kopen bij Stropi. De ander gaf wat anders, die had weer een groentelandje. Dus we hebben wat producten ge, uh, ge, Ja, iedereen gaf wat. Dus we hebben voor de ochtend, de middag en de avond even wat boodschappen voor ze gedaan. Ja, wat leuk. Hans, bedankt voor je tijd en uh, heel veel plezier nog vanavond. Ja, dankjewel. Bye. Doei, doei. Ja, dat was inderdaad Roy in gesprek met ons. En de mensen stonden gisteren echt in de file. Moet ik eigenlijk André van Duin gaan draaien, maar die laat ik nog even voor wat het is. Maar maandag hebben we geen burgemeester meer. Wat gaan we eraan doen? Nou, laten we beginnen met de uh, komende donderdag wordt in een raadsvergadering... de nieuwe burgemeester van Zandvoort, David Molenburg... door commissaris van de Koning van Dijk als nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Die vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden. Na afloop kan een ieder in de Paddock Club, circuit Zandvoort, kennis maken met Molenburg. In de Paddock Club zijn grote schermen aanwezig waarop de voorgaande plechtigheid in het raadhuis gevolgd kan worden. U bent vanaf half negen die donderdag uh, s'avonds van harte welkom. Dus hebben ze, die 200 die er nou zijn geweest, die handjes schudden... die kunnen dus aanstaande donderdag de nieuwe burgemeester een handje geven. Waarschijnlijk wel, ja. Hey, Drukke maand. <laughs> dus helemaal goed. Nou, in ieder geval aankomen we donderdag. Dus uh, inderdaad het uh, installatiefeest van uh, David Molenburg. De nieuwe burgemeester uh, van uh, Zandvoort. En wij heten hem van harte welkom.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 To the fit and the chill stay away. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget that pray Make making you strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Twice really hard on. Oh, dat is zojuist in de interviews van Roy van Buringen. Het was druk en gezellig gisteren daar bij Nieuw Unicum. Het afscheid van onze burgemeester Nieke Meijer. En ja, uiteraard meer daarover maandagmiddag ook weer bij het programma Zandvoort Lunst. A couple of days, John. <laughs> dat de muziek van uh, Michael Jackson geboycot wordt. En dan moet je wat anders hebben, wil je toch iets van een Jacksons uh, draaien? Nou, dan pakt je gewoon zus uh, Janet. Dit was uh, Janet Jackson met Ops, nou... Het is zeven minuten voor drie, Zandvoort nogmaals, goeiemiddag. Welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag. En voor als je naar de herhaling luistert, de maandagmiddag. Ook daar heel veel gezelligheid in de middag. Op het jam. Goed, even twee, twee berichten. Uh, af, uh, allereerst, uh, vorige week zaterdagmiddag is de buitengewone buitenexpositie... met foto's van de Zandvoortse racefotograaf Chris Schotanus officieel geopend. De expositie op de boulevard de Vauvages slu slu slu sluit mooi aan... bij de Historic Grand Prix Zandvoort weekend van afgelopen weekend. Het is een fotoreportage met bijzondere foto's geworden. Chris Schotanus maakt al 30 jaar lang foto's op en rondom het circuit. Behalve Schotanus zelf was ook zijn jeugdvriend en COO van circuit Zandvoort... Erik Weijers bij de opening aanwezig. Ben Zonneveld heten de belangstellenden die ondanks al de regen... toch naar de opening van deze bijzondere expositie waren gekomen. Hartelijk welkom. Ze kregen een drankje aangeboden namens het Zandvoorts Museum. Vervolgens gaven Schotanus en Weijers bij iedere foto gedetailleerde uitleg. De expositie is tot begin november op het Boulevard de Vauvage te zien. En een ander opmerkelijk goed bericht de opa's steunen gehandicapte kinderen. Old Granddad is een organisatie van grootvaders die goede doelen steunen. Afgelopen maandag schonken zij ter gelegenheid van het negende lustrum... een bedrag van maar liefst 23.000 euro aan de stichting Surf Project Zandvoort. Deze stichting geeft surfles aan kinderen met down, autisme en ADHD. Het surfen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen... en geeft het zelfvertrouwen en een enorme stoot energie... De kinderen worden ingedeeld in kleine overzichtelijke teams... en krijgen les van gecertificeerde, instru gecertificeerde instructeurs. Daarnaast worden ze in en om het water... één op één begeleid door professionele vrijwilligers... die niets liever doen dan het delen van hun passie met de kinderen. De schenking van de Granddads, de grootvaders... bestaat uit 20.000 euro voor een in de surfwereld populaire VWTM-transporter... om materialen, vrijwilligers en kinderen te vervoeren. Plus 3.000 voor wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur van het surfproject Zandvoort, waaronder plaatsgenoot Marion Schouten... nam op de Kennemer Golf Country Club de bus, de bus en de no, do, no donaties in ontvangst. Nou, geweldig initiatief van die grootvader. En die bussen zijn inderdaad heel leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, toch? Die horen er gewoon bij. Perfect. Geweldig. Okay. Eh, geweldig initiatief. Tot zover uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen, Albert-Jan. Dag. Tot dan. Doei. Ja, Albert-Jan gaat weg. Wil je dat zien? www.zv-live.nl. Kan je Albert-Jan zien vertrekken? Je komt nog wel terug, hè? Ja. Oké. Okay, ja, volgend uur zijn we er namelijk weer.